De minimumleeftijd is 18 jaar. Wil je meer info? www.kerkplein Dan gaan we naar de zaterdagavond Lido Club Night. En waar vinden we dat? Wat Aan het, Max uh, Eeuwenplein, nummer 62 in Amsterdam. Het Casino is dat. Het Casino. Het Casino. Van 10. Tot twee. vinden we daar. Fotic Funk en Krek van Buren. Entree is 5 euro. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk het feestje Framebusters in de Escape van 11 uur tot 5 uur. Kaarten zijn zoals elke week 16 euro. En je weet het, de door is more. Wie vinden we vanavond? Vriend van de show, Raimundo. Tetro, Crack van Buren, MC Troll en in de Eclectic Deluxe staat Danny. We hebben nog een leuk feestje in Club Air. Van 11 tot 5. Super Toys. Kaarten zijn 15 euro fee of aan de door 18 euro. Zul je ongeveer hetzelfde bedrag zijn. Ze zijn te koop via Easy Ticket of Paylogic. De line-up van deze avond is Wannabe A Star, The G-Team, Jeff Solo en Baskerville. Tot slot het feest, wat er dit weekend uh, eigenlijk uh, op de zaterdag zeker toe doet... ...dat is het feest Sunshine in de Sand in Amsterdam. Van 10 uur tot 5 uur in de morgen vind je daar onder meer... ...Kreger Zolto, Bunkerman, Becky Bekovic, Ricky Rufaro... ...Brothers in the Boots, Brian S, Ferris Verdi... ...MC Ruby Rhythm en Clark Kent MC en Saxi Mr. S. Dan vraag je al natuurlijk af, wat kosten de kaarten... 17,50 euro Centen Exclusiefie. De dresscode Cannes Film Festival Is chic Er strek gewoon wat leuks aan ja. Nou pakken we nog één feestje Morgen op het Bloemendaalse strand Gaan we naar Beach Club Vroeger Daar hebben we kaarten aan de deur uh, 17,50 euro In de voorverkoop zijn ze 15 euro De dresscode is fancy in zomers De line-up met d B-Rock HKT En Oskan Ja, dat valt Ja, dus. Maar... Leuk. Ja, leuk. Ja, nou ja, goed. Uh, de meeste hele grote namen, maar dat is niet. Ja, het hoeft niet altijd een uh, grote naam te zijn voor, om het leuk te zijn. Plankje, plankje, baf. Dat wees. Uh, vorige week hadden we al uh, het eerste in bericht hierover. Dat vinden we morgenavond ook van 10 uur tot 4 uur in de ochtend op het Timorplein, nummer 62 in Amsterdam in de Studio K. De line-up is Kaiser Disco, Erik Eerthuizen, oftewel Erik Key, Warme en Koen Lebens. De kaarten 15 euro aan de deur. En ja, wil ze in de voorverkoop kopen? Ga dan even naar Poi Logic. Dan gaan we naar de Bloemendaalse feesten. Tram, daar weet jij alles ja, van. Ja, ja, ja. Uh, zondag Nobisdo nope bij Beats Club vroeger. En ja, daar heb je de grote namen waar ik net al over had. Uh, Lucien Ford, Deggy Begovic, uh, Rayo Alconario, uh, Nicky Romero, Silence, L L Lucky Charms, Bangu, Mirrorways, David, Gravel en Marlicious. Dit allemaal onder de begeleiding van MC Lady B en MC Bucci. En De kaarten die kosten 12,5 euro exclusief fee. Minimaal leeftijd 18 jaar. Nou ja, daar kom je ook nog wel eerder binnen, denk ik. Ja, maar ja, goed. En we hebben nog een dope area met Coot Crib Full Scale en Dwayne Franklin. En dan gaan we naar het feest Lady Killers, wat we net ook al uh, ja, met, eventjes uh, tussen uh, de neus Ja, van 4 tot 12 is dit in Bloomingdale. Kaarten zijn 15 euro exclusief. En zijn te komen via Logic of C-Tickets. De, de leeftijd is ook 18 jaar. En wie staan er nog meer naast uh, DJ ja. Raimundo? Uh, Raimundo natuurlijk. Mark Benjamin, daar we het net ook al over. Michael Mendoza, Hartwel, grote naam. Shermanology, Jess van D. En uh, dit allemaal onder begeleiding van MC Roga, MC Andy Sherman. En, Dorothy uh, Sherman En Jordan Leon Sherman, Sherman. Ja. De hele familie gaat mee De Fabulous uh, Lady Killers On stage En uh, ja, we hebben de Livio Reeve ook nog En Aaron Kill. Kortom Een feest waar je bij moet zijn geweest Nou tot, tot slot uh, oh nou, Er komen nog twee feesten aan eerst Jet Set Jet In Zet. Orbit Lounge Dat is een ja, nieuwe zin. Dat, nieuw. dat, uh, dat is die grote koperen koepel Daarom zit een restaurant Ja en dat uh, het In Bloemedaal uh, wel te verstaan ja, dan ja. En wordt in het restaurant gehouden Volgens mij een van de eerste feesten Die je zouden zo? al voor de geweest, dat weet ja, er nou, er is. staat een aardige uh, een leuke line-up. Line Quintino, om haar even hun naam te noemen. Leroy Styles. Brothers in the Booth. Brian, yeah. ja, Brian S. Fat is 30. Die hadden we net ook genoemd. En uh, Sexy Mr. S. MC Ruby Rhythm. En Clark Kent MC. Nou ja, kaarten zijn 15 euro exclusief fee. En de, de, de Shanghai Chic is de dresscode Ik weet niet wat ik me bij moet voorstellen hoor. <laughs> Eenmaal chap choice zeggen we dan. <laughs> Uh, tot slot het laatste feest uh, van deze Party Kite. Kalkoen vind je bij Voetstok nummer 69. Vanaf 3 uur ben je er welkom. En om 12 uur, zeggen ze, Adi Fideci. Kaarten zijn 12,5 euro en zijn exclusiefie. En aan de door is more 15 euro. Met Bas Amro, Frank Viersma, Oliver Wijter, Sasha Drive, Arne Schaffhausen en Wayan Rabe in de line-up. Dit was de Party kite. Zometeen. De one and only DJ Ramonski hier nonstop in de mix. Een uur lang wel te verstaan. Nu eerst... Richard Gray... Turn this world around. En vanaf elf uur... DJ JK... Ook een uur lang nonstop in de mix. Ik zeg... Hou hem hier op jouw standvoorts radio. And take the Dit... Is de ritme van Zietz. Als de wereld op zijn kop gaat zetten, is het one and only DJ Ramonski. Hij staat nu helemaal voor je klaar, een uur lang. Non-stop in de mix. Spin the wheel, Ramonski. Dit is de AFM Zandvoort. Zandvoort. Why not your ball position like it's spinal cord. then you're and when the phone you feed, touch that style, make me love you so much. Tick and in your top, tick, tap, tick, tap, put you on in the ear. Shake your body round and move it the rear. Nobody can alter the atmosphere You say When you're bubbling, you bubble and you when You have the man never stare Body set right in the things that you wear Take the dance, no rumba coat, you don't no care You say Chicken chicken off when you're M. antwoord, see it in de house Met behind the wheels of steel Dike Ramonski En niet getreurd Zometeen, na die klok van 11 uur Zijn we gewoon nog een uur lang Bij jou Meneer is verder met deze Fijne remix van Groove Yet Spilla for something to fulfill my heart, so lost and so alone, looking for a place to call my home.